7 uur, de Stubinitski met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat de Belgische formatie weer van vooraf aan kan beginnen. Koninklijk bemiddelaar Van de Lanotte heeft zijn ontslag aangeboden aan koning Albert. Die heeft het ontslag aanvaard. Van de Lanotte is 99 dagen bezig geweest... om de plooien tussen de verschillende partijen glad te strijken. Maar vandaag, na een vergadering van zo'n 6 uur... kwam hij tot de conclusie dat de partijen niet tot overeenstemming zouden komen. Zometeen geeft Van de Lanotte een persconferentie. Het kabinet wil de missie naar Koendous aanpassen. Recruten krijgen in het nieuwe plan geen zes, maar zestien weken training... melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De recruten krijgen dan niet alleen schietles, maar ook les in echt politiewerk. Het is een van de veranderingen waarmee het kabinet... de twijfelende oppositie in de Tweede Kamer tevreden wil stellen. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie... omdat gedoogpartner PVV tegen is. Voor het debat zei GroenLinks-fractievoorzitter Sap dat premier Rutte met de rug tegen de muur staat en dat hij echt moet bewegen. In het debat zei Sap dat een fatsoenlijke politietraining minimaal vier maanden kost en het accent moet liggen op mensenrechten en wetskennis. De Europese Commissie komt met een rectificatie op meer dan drie miljoen agenda's die zijn verspreid op middelbare scholen. In de agenda staan de feestdagen van alle godsdiensten, alleen de christelijke feestdagen worden niet vermeld. De Europese Commissie zegt dat er geen opzet in het spel was. De Commissie betreurt het dat hierdoor Europese burgers zijn beledigd. Alle scholen krijgen binnenkort een rectificatie. Hoe die er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. De agenda's zijn verspreid op 21.000 middelbare scholen in heel Europa. In Nederland zijn er meer dan 70.000 exemplaren verspreid. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de Wadden kans op sneeuw. Vannacht gaat het 2 of 3 graden vriezen. Morgen is het droog en ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Ah, We ben je verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, maar er staat wel een opvallende file bij Amsterdam vanuit Amersfoort. tussen koper Diemen en Knoop het Watergraafs meer 3 kilometer. Bij Utrecht nog een korte file naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leusden op de A28 4 kilometer. Ticketcenter.nl, ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl. Volg de 40ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam bij de VPRO. Dagelijks op Cinema.nl en morgenavond op televisie. Onder andere met muzikant Junkie XL, Jules Deelder en de Rotterdamse band The New Earth Group. Dit en meer in Rotterdam XL, 5 voor 11, Nederland 2. Het aanzien van 2010, het enige complete jaaroverzicht voor jong en oud. Met de belangrijkste en meest spraakmakende gebeurtenissen van het afgelopen jaar in woord en beeld. Het aanzien van 2010, nu te koop bij Boekhandel en Warenhuis. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Goedenavond en welkom. We hadden al Sonny Boy het boek. De onverbiddelijke bestseller van Aniette van der Zijl... waarin ze het waargebeurde verhaal vertelt... over een hoog oplaaiende verboden liefde tussen een Nederlandse vrouw... en een veel jongere Surinaamse man... aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En nu is er ook... Sony Boy, de film. Geregisseerd door onze gasten. Hier is Maria Peters. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunsthof van woensdag 26 januari, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Maria Peters, welkom. Eerder regisseerde je met groot succes de Tasjesdief. Volgens mij was dat je debuut. Dat klopt. De regiedebuut althans. Kruimeltje, Pietje Bel. En nu is eigenlijk morgen de grote dag. De officiële première met, met de avondjurken is het natuurlijk al geweest. Maar morgen gaat Sony Boy officieel draaien in maar liefst 110 bioscopen in Nederland. Uh, en dan heb ik me laten vertellen dat na het eerste weekend eigenlijk al duidelijk is... of het een kaskraker wordt of niet. Um. Is dat zo nog? Ja, dat, dat, uh, dat klopt. Dat je daar een goede. Uh, ja, dat, is, dat geeft een goede indicatie. Dat uh, weten die mensen die, de, die bij de distributie natuurlijk heel goed. En uh, dat is dus nu zijn hele spannende tijden voor mij. Ja. Dus de komende zes dagen krijg jij dan elke dag een smsje of een koerier aan je deur met, <laughs> met de cijfers? Uh, nou, we hebben zelf ook een computerprogramma waar we uh, mee kunnen kijken naar in ieder geval de, de dagelijkse uh, gang, stand van uh, allerlei films. Dus we, ook... Voor de duidelijkheid, uh, wij, dat is Dave, Schram, jouw man en jij, jullie hebben ook een filmmaatschappij. Jullie brengen zelf de film uit. Ja, dat klopt. Shooting Star. Ja, en, en uh, zeg maar een hele tijd geleden we, zo, uh, zijn we daarop aangesloten, want uh, daar moet je ook uh, voor betalen, omdat dat uh, computer programma te mogen hebben. En uh, dat is heel fijn, want je kan gewoon zien wat allerlei films doen. En in dit geval is het dan extra spannend, want dan zie je ook wat je eigen film doet. Ja. Ja. En kun je nu al iets zien eigenlijk? Nou, ik hoorde wel van uh, A-Film, dat is de distributeur... dat uh, de, de voorverkoop loopt gewoon hartstikke goed. Dus uh, ze hebben er echt uh, veel hoop op dat, uh, dat, het, uh, dat de mensen wel uh, willen gaan kijken. Ja. ja, en dan zijn we niet tevreden met honderdduizend bezoekers, denk ik, hè? of wel? Um, ja, met, waarmee ik tevreden ben, dat is heel moeilijk te zeggen... want uh, ja, dat kan je ook helemaal niet voorspellen natuurlijk. Als ja, maar jij hebt bijvoorbeeld Kruibeltje gedaan... en ik weet niet meer hoeveel mensen meer dan... een. Miljoen, ja, ja, Kruimeltje, dat liep uh, toen natuurlijk. Ja, het is natuurlijk zo'n beroemd kinderboek uh, geweest. En zo, uh, zo, door zoveel mensen gelezen. Dus daar kwamen inderdaad toen uh, ruim een miljoen mensen naar kijken in de bioscoop. De best bekeken film van die tien jaar, van dat decennium in Nederland. Ja, dat klopt. En uh, uh, ja, nu hoop ik... Uh, uh, ja, je weet het niet. Je hebt uh, uh, zeg maar de tweeling, die had ongeveer 600.000 uh, bezoekers. En je hebt oorlogswinter, die ging daar weer... Die, die, dat was het dan weer meer. Ik geloof richting 800.000 of misschien nog wel meer. En Zwartboek, dus, uh, nou, die zat tegen het miljoen aan of daar overheen. Nou ja, je weet gewoon niet wat het ja, gaat doen. Ja, maar ik krijg door de titels die jij noemt nu toch wel een indruk. <lacht> Ja, het is daar... geen kleine film. Nee. Dat is ook natuurlijk wel duidelijk dat hij in 110 uh, bioscopen is uitgebracht. Het is een film van 6 miljoen. En als we nu toch maar met de cijfers bezig zijn, dan hebben we dat gehad. Dan doen we straks het echte gevoel. Maar uh, daar zit, als ik goed uitgerekend heb, 8 ton eigen geld in. Uh, ja, dat klopt. Uh, Ten eerste, jullie hadden nog acht ton en je dacht... Ach, laat ik dat nou eens in mijn eigen film stoppen? Of hoe werkt dat? Nou, dat, zo gaat het ook weer niet. Uh, het is, uh, je hebt een fee, wat je natuurlijk op de begroting mag zetten... voor uh, producer en ook regisseur. En uh, dat, uh, dat geld hoeft, uh, dat mag je ook in de film stoppen. Dat hoef je niet te laten uitbetalen. Natuurlijk. Juist, uh, per, dus je hebt gewoon je salaris gestopt. Ja, dat, uh, en ook de, de, dus dat, uh, dat stuk. Verder hadden we nog een, uh, zeg maar een, een plus staan... Uh, uh, zeg maar, eigen geld uh, waarmee we hoopten door dit jaar te komen. Uh, nou, dat is uh, er ook in gaan zitten. Uh, ja, sommige dingen lopen dan gewoon tegen. En dan uh, uh, heb je de uitgaven helaas niet uh, voldoende in de hand. En ineens als je de optelsom gaat maken, denk je: help, ik, ik heb iets te veel uitgegeven. Maar um, ja, ook met, ook, je hebt het ook met zoveel liefde gedaan. Dat was natuurlijk een dure productie, dat wisten we al. Uh, we kwamen eigenlijk toen we eraan begonnen al wat geld tekort. En hadden we nog wel weer langer kunnen doorzoeken. Maar dat was al zo lang. We hadden al zo. Ja, er was uh, al meer dan 5 ja, miljoen bij elkaar ja. geschraapt. En ook vier, uh, we hebben ook vier jaar erover gedaan. Om het, laatste, het, het laatste geld is vaak het moeilijkste geld. En uh, uh, nou, dat was dus gewoon een uh, vrij moeilijk uh, proces. Maar daar bevind ik me ook weer in hele, uh, ja, bij hele goede andere films. Zoals uh, Pride Flight heeft het daar ook moeilijk mee gehad. Uh, Oorlogswinter, die hebben ook vrij lang over financiering gedaan. Ja. omdat het dure ja. films zijn. En dan uh, soms denk je, nou gaan ze nog wel door? Dat hebben ze, heb ik ook zelf wel eens gedacht. van uh, Gaan we het nog wel maken? Als we niet genoeg geld hebben, moeten we er gewoon niet aan beginnen. Nee. En, uh... Maar nou is dit weekend waar we het over hebben... dit cruciale weekend, wat eigenlijk morgen begint... en wat tot maandag loopt, dus ik, ik bel je maandag nog even terug... Uh, is het dus niet alleen cru cruciaal in, in, in zaken eergevoel... Of, of, of, of eh, voldoening, artistieke voldoening. Kijk, die film is uit op groot doek en iedereen is enthousiast. Het gaat ook gewoon omdat jij straks een salaris hebt. Ja, eh, dat, dus, je, uh, dat je uit je schulden <laughs> komt. Ja, uh. dat voortbestaan van je eigen bedrijf uh, hangt er ook wel een beetje mee samen. Dus uh, in die zin, maar ja, daar, kijk, daar heeft het publiek op zich natuurlijk niet zoveel mee te maken. Zeker hè? niet. Uh, je hebt, uh, die moeten gewoon gaan... Of niet, maar omdat ze de zin in hebben om de film te zien. En, uh, of omdat ze het prachtig boek vonden en denken... wat, heeft Maria ervan wat is ervan gemaakt op film? Ja. Uh, dus uh, dit wil ik wel vertellen, maar ik heb zoiets van ja... Dat nee, oké, okay, is... maar het is interessant omdat jij niet alleen regisseur bent... je bent ook filmproducent. Dus het, het, het mes snijdt aan twee kanten. En als het goed gaat, dan pakt het ook heel goed uit. Maar als het niet goed gaat, dan pakt het dubbel hard... Uh, hè? pakt dat je dubbel hard. Ja, maar dat is dan in feite ook toch, uh, zou we kunnen zeggen, het is je eigen verantwoordelijkheid. Dan had je nog beter op de, op de centen moeten letten. Ik vind het wel altijd jammer als ik zo zie, uh, in, in, hè, als je in de krant kijkt, uh, dat uh, projecten als tunnels en, en metrolijnen heel erg uh, over budget gaan. En dan bij film is er eigenlijk, uh, dat is ook een trein die dendert. Als die eenmaal uh, gaat lopen, als je die draaidagen ingaat, dan is daar ook heel moeilijk uh, nog een stop tegen te houden. Want je hebt een prognose gemaakt. We gaan in zoveel dagen draaien met ja. die en die crew. En met die en die cast. En dat, dat, dat ga je tot een goed einde brengen. Maar uh, als je ook al ziet van oeh oe, we moeten een beetje stoppen. Dan is dat heel lastig terug te draaien. Omdat iedereen ook al heeft gerekend met zo gaan we het doen. Ja. En dat gaat dan zover heb ik me laten vertellen. Dat er een speciale uh, figuur uit de binnenlanden van Suriname op de set wordt gezet... die een positieve invloed kan hebben op de weersomstandigheden daar te plekken... Ja. en zorgt dat er geen tropische regen bij valt op het moment dat hij niet moet vallen. Nou, dat is inderdaad een heel uh, geestig verhaal. Uh, want uh, ja, wij, wij konden geen regenverzekering afsluiten, want die is weer ontzettend duur. En zeker in uh, Nederland, omdat je ja, zo'n grote kans hebt op slecht weer... en al helemaal toen we gingen draaien in februari vorig jaar... En in Suriname was het ook vrij ongewis. Want het was niet duidelijk wanneer nou die regenperiode kwam. Iedereen zei wat anders. Het weer was van slag, werd ons gemeld. En wij hadden dus die bepaalde vier dagen dat we die opnames hadden... Ja, gepland. Dat, dus zo van vier dagen Suriname. Ja, dus dan ben je er wel langer, maar de draaidagen ja. waren vier dagen daar. En uh, nou, dan kijk je zo eens als je opstaat en uit je bedje komt uh, naar het weer... en dan denk je, oh, als we het maar droog houden. Maar uh, mijn uh, production designer Jan uh, Rutgers... die heeft ook uh, eerder films gemaakt in Indonesië. En uh, die had al uh, dat soort mensen ontmoet. Uh, ik geloof dat het een wang heet. <laughs> Officiële titel, ik weet het niet een zeker. Een pawang? Ja, pawang. wang. Zo, uh, die mensen mogen er ook geen geld voor vragen. Het is een gave. Uh, uh, die zijn in staat om de weersomstandigheden te Ja, je moet van. erin geloven ook nog eens. En daarbij mag je er ook niet te veel over praten dan. En, maar wij hadden zo'n man uh, gevonden. Uh, ook afkomstig uit uh, Indonesië. Uh, en, uh, maar dan levend in Suriname nu natuurlijk. Wonen, en een oud mannetje. En uh, we mochten hem ook eigenlijk niet aanspreken. Hij uh, at ook niet. Want het heeft ook iets te maken met vasten en zo. Maar het bleef Hoog. En uh, de, de alle... pavang wang zat, zat op de set, ja. En de, de wolken terug te duwen, <laughs> zo ja. Je kan je, je gelooft het bijna niet, maar uh, het dus, zit... dat zagen jullie ja. ook. Nou, we sta, ja, ik ben op een gegeven moment buiten, uh, buiten een huis waar wij filmden. Het Corner House, daar waren wij aan het filmen. En we eigenlijk hadden op die dag niet eens zoveel zonneschijn nodig... omdat we binnen zaten. En ik stap zo naar buiten en ik kijk zo naar boven. En dat is bij de Suriname-Rivier. En ik zie om me heen eigenlijk allemaal donkere wolken. Alleen heel dat stuk bij Paden Maribo en, en Fort Zeelandia... want daar is dat Corner House heel dichtbij. Uh, dat uh, was helemaal vrij. En een zonnetje, zo'n zo bundel licht... Niet heel klein hoor, best flink. En ik had, de, ja, weet je, je wil het ook zo graag geloven. Want je, wil, je, je kan geen regen hebben, omdat het regent daar zo hard. En uh, dus het was, uh, we hadden daar geluk mee. De laatste dag dan weer niet, toen moesten we de rivier op. Uh, uh, opaatje, zo noemden we hem, die dacht dat hij al klaar was. Er was een soort vergissing gemaakt met de planning. En het hoosde. Dus hij is uh, te elf uren gauw opgehaald. En toen kon hij het eigenlijk ook niet meer stoppen. Maar hij kon wel... Het een beetje wegdrukken, maar niet zon veroorzaken. Nou ja, dus hebben we eerder... Ik wil wel een film over de Pawang. Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, misschien zeg ik het fout, want ik ben nou nou ja, nee, maar We hebben, we hebben pawang, wij ook heel veel Surinaamse ja. en Indonesische luisteraars. <laughs> dus ik ga ja. meteen oproepen, luisteraars, laat even weten... of het inderdaad een Pawang heet. Ja. Iemand die, ja, die op een spirituele manier uh, met, het, uh, met de weersomstandigheden om kan gaan. God, ik wou dat we, dat we hier een Pawang hadden ja. trouwens in Nederland. Dat ja. zou mooi zijn. Via onze website radiokunststof.nl... Kunt u uh, uw mail sturen. Uh, dat mag ook over hele andere dingen gaan. Dat mogen ook vragen zijn aan Maria Peters, regisseur uh, van Sonnyboy. Het mogen ook opmerkingen zijn. Alles wat u kwijt wil, stuur het dan via onze website radiokunstof.nl. Kunststof. Climb upon my knee, sunny boy. Though you're only three, sunny boy. You've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me. All upon a stake, me. I still have you, sunny boy. Nou, dit is nog net geen eeuw geleden, maar wel heel erg lang geleden. Dit is het originele Sonny Boy van Al Jolson. Het is een film hè? Uh, waar, dit, waar dit in voorkomt. En die film speelt ook weer een rol in het verhaal van Sonny Boy. Morgen gaat, en dat kan echt niemand in Nederland ontgaan zijn. Want de publiciteit was overweldigend. De speelfilm Sonny Boy in première. Na het gelijknamige boek van anne van der Zijl. Bestseller, meer dan 300.000 boeken van verkocht. Het waargebeurde geschiedenis van de Hollandse Rika... moeder van vier kinderen en haar 17 jaar jongere minnaar... en later man Waldemar Nots. Een zwarte Surinaamse jongen die naar Nederland komt om te studeren hier... maar moeilijk geaccepteerd wordt in dit land. Maria, jij hebt dus het verhaal verfilmd. Het is een lange, dure, grote film geworden. Dat het een lange film moest worden... Dat kon ook bijna niet anders, want er moest heel veel verteld worden... als je niet wist dat het waar gebeurd was, deze geschiedenis. Want het is op een waar gebeurde geschiedenis gebaseerd, het verhaal van Sonny Boy. Zou je bijna zeggen, die scenario-schrijver heeft wel een klein beetje overdreven. Ja, ik kan me dat wel voorstellen... omdat er veel dramatische gebeurtenissen in hun leven zaten of hebben plaatsgevonden... En, uh, uh, maar aan de andere kant, denk ik, van als je het stap voor stap neemt... dan geloof je ik geloof het tenminste nog... Ja, misschien omdat ik er zo aan gewend ben geraakt... Uh, omdat ja, je, als je aan de slag gaat met het scenario... ga je zo je verdiepen in het boek. En Pieter van der Waterbeemt had de eerst nog veel langere je co ja, de, je Dat Je co-scenarist. Klopt. En, en hij, uh, hij, had, nou ja, hij kon nog wel veel meer scènes uh, verzinnen. Hij zei ook, het is een epische film in, op een bepaalde manier. Maar ik zei: Ja, maar uh, we moeten het toch echt terugbrengen naar uh, twee uur Max. Want dan, uh, uh, dat houden anders mensen niet vol. En ook er is zelfs overwogen om er een serie, een tv-serie of een dramaserie van te maken. Dat werd tegen ons gezegd eigenlijk op, op sommige momenten... toen we natuurlijk bezig waren geld te zoeken. Van ja, heb je, heb je er niet meer aan? Dan kan je ook meer scènes in dit verhaal kwijt. Maar met series is het ook weer heel moeilijk om geld te vinden. Dus ja, dan dachten we, dan beginnen we daar weer helemaal. aan. Dat traject is voor ons niet zo bekend. Het is niet zo dat we aan de lopende band film, televisieseries maken. Maar het was wel een optie. Het, het is wel ook overwogen. Alleen... We kozen toch voor speelfilm, omdat het nou eenmaal is wat wij ja, meer hebben gedaan. Maar jij moet toch als eerste impuls, als, als, als zowel scenario schrijver wat je bent, en ook regisseur, gedacht hebben, nou misschien en, en producent ook nog. Het is eigenlijk gekke werk. Er, zit, er zitten zoveel verhalen in Dit ene verhaal, in, de, in dit ene leven? Ja, de, nou we hebben natuurlijk daar heel goed naar gekeken. En we hebben ook niet meteen. Uh, de, ja, de, precies, we wisten niet precies meteen hoe het moest. We hebben ook wel versies van het uh, scenario gehad uh, die heel anders eruit zagen met flashbacks. En dan, had, en dan zou het dan van Waldi zijn die een beetje terug gaat uh, uh, kijken naar zijn leven. En uh, hoe, uh, hoe is dat dan gegaan? Maar ja, dan kregen we meteen het probleem, hoe kan Waldi weten voor dat hij geboren was, hoe zijn ouders uh, uh, het hebben gedaan... wat, wat, wat hun overkwam, dat, daar was hij niet bij. En dat zou dan met brieven... en, en we maakten het onszelf eigenlijk heel, heel moeilijk. En dat, dat heeft toch nog wel een aantal versies uh, uh, ja, in het scenario gestaan. En toen kwamen we op een gegeven moment achter... we moeten die ballast weggooien. We moeten ons gewoon beperken tot uh, uh, 17 jaar. En, en dat zijn de 17 jaar van het begin van hun ontmoeting. Dus uh, dat Rika en Waldemar elkaar... Ontmoeten en Zij is dan net weg bij haar, haar man, weggelopen bij haar man. Die, die heeft ze betrapt op overspel ja. met het dienstmeisje. Ze, gaat met, met, ze neemt één zoon onder de arm en vertrekt. De andere drie kinderen hoopt ze, daar hoopt ze van dat hij nog volgt. Het is een heel Zeeuws, streng christelijk milieu waarin ze, waar zij woont. Ja, ja, dus een goede reden is... Hoort, je denkt Zeeland, dat dacht ik ook heel lang. Maar het is net Zuid-Holland oh, nog. Ja, ja. Maar daar heb ik me ook in vergist, hoor. Maar uh, uh, uh, ja, dat, dat, daar moesten we veel beginnen, eigenlijk. En je weet ook waar het uh, moet eindigen. Je wil ook vertellen hoe het met ze afloopt. Ja. En uh, we wisten eigenlijk, het stond al vast... Uh, dan zitten we toch in 1945, als de oorlog stopt... En uh, ja, dan, dan is dat in ieder geval alvast uitgekristalliseerd. En dan ga je zo aan de, aan de slag. Ja, uiteindelijk zijn jullie gewoon eigenlijk van A tot Z, min of meer... Uh, ingedikt weliswaar, uh, dat verhaal gaan uh, vertellen. Hè, van die eerste ontmoeting waar je het net over had. Uh, die kamerhuurder komt, Waldemar heet hij, uh, Donkere jongen, wordt hier niet geaccepteerd in Nederland? Komt moeilijk aan werk. En dan vervolgens dan stapelen de dramatische gebeurtenissen zich eigenlijk op. Ja, maar het gaat soms ook heel goed met ze. Natuurlijk, uh, uh, ze worden het huis uitgezet. En, en hij krijgt natuurlijk erg te maken met discriminatie. En zij krijgt te maken met dat mensen. En dat hij ook trouwens. Dat iedereen keurt hun relatie af. En ze zeggen, doe dat nou toch niet. En dat is vrij logisch. Want dat is ook wat Annette vertelt in haar boek. Dus dat daar scènes over, over uh, in de film zitten. Dat, is, uh, ja, dat vinden, vonden wij heel erg mooi om dat ja. te vertellen. En het is ook niet om een spiegel Alleen maar mooi? Of, of, of zit er ook nog wel een, een, een soort yeah. statement ja. in? Ja, nou, tuurlijk. Je kan het nu ook, je kan het ook naar deze tijd trekken. Maar we hebben niet de film zo willen maken met, uh, met een soort alarmbel. Kijk eens hoe het uh, nu eigenlijk precies hetzelfde is. Maar je zou dat ook wel uh, erop los kunnen laten. Maar nou dat, ja, ik, uh, ik las een stuk van Raymond van der Boogaert, NRC Handelsblad... En, en hij zegt, ja, de raciale verhouding is in de film... de interraciale verhouding, moet ik zeggen, uh, zoals dat dan keurig heet. Uh, in dit geval een, een blanke vrouw en een, en een zwarte, een donkere man. Uh, die, dat is eigenlijk helemaal geen geaccepteerd gegeven. Dat is nog steeds, ligt dat, heel moeilijk. Ja, dat, dat denk ik, zeg maar, als je nu kijkt... dan, uh, Ik heb een boek van Renatus van de Zee gelezen... en het heet dan Meisje voor Dag en Nacht. Daar wordt binnen uh, sommige uh, Marokkaanse gezinnen... Uh, best wel uh, moeilijk over ons gepraat. Als een, als een meisje naar een, uh, een Hollandse jongen kijkt, dan is ze een hoer. Hun eigen kind uh, noemen ze zo. En denk ik, ja, dat is eigenlijk al hetzelfde. En omgekeerd zullen wij in kwadraat nog wel uh, ook erg naar dingen zeggen of doen naar mensen die zich nu als een soort minderheid hier voelen. Dus we, we kunnen niet onze handen wassen in onschuld. Uh, ook mm. niet in deze tijd. Ook al gaat het over andere groepen die zich nu in de minderheid uh, bevinden. Dus ik vind zelf als er uh, eigenlijk sprake is van... Uh, uh, dat je een bepaalde groep minder vindt... Uh, uh, gewoon, dan, dan ben je al aan discrimineren. En uh -huh. dat is gewoon sowieso niet goed. En in die zin uh, houdt dit verhaal een spiegel op. Uh, van, uh, kijk, zo was het toen... en nu gaat het toevallig tussen Surinaams of, of zwart en wit. En, uh, en, en, en was het ook nog vrij exotisch. Maar het is van alle tijden. Het is en van alle tijden, eigenlijk. Ja, en van alle kleuren. En, ja, en en alle, allerlei, uh, ja. Alhoewel jullie dat inderdaad gewoon heel erg sec bij, bij die liefdesgeschiedenis heb, uh, hebben gehouden. Ook wel omdat er in die tijd niet zo heel erg veel Surinaamse jongens... naar Nederland kwamen uh, om te studeren. Dus het was ook een, een vrij unieke situatie waarin het verhaal van Sonny Boy zich afspeelde. Ja, in die zin. Ik vond het ook heel mooi dat Waldemar, dus de Surinaamse jongen van twintig eigenlijk, met een soort droom naar Nederland komt. Uh, want niet alle Surinamers zijn kansarm. Deze jongen had gewoon, ze was, was eigenlijk de, up, hoorde bij de upperklas van de Surinaamse gemeenschap in Paramaribo. En zijn moeder had een soort droom. Zijn vader was al vertrokken. Die was ook rijk, maar die was uit zijn leven uh, vertrokken. Dat zien we ook aan het begin van de film. En uh, hij wil het hier gewoon gaan maken. En dat vond ik zelf ook een heel mooi gegeven. Dus uh, je komt met een droom naar een land. Je, wil het, uh, je, hebt, uh, je hebt allerlei kansen voor je liggen. En door de keuzes die je maakt in je leven en de omstandigheden waar je in belandt, uh, kan je die droom niet waarmaken? En daarmee word je heel, word je, krijg je een soort eenzaamheid uh, om je heen. Want uh, uh, je, je voelt dat het allemaal maar niet lukt. En, je wordt eigenlijk afgewezen op alle fronten. allerlei fronten. en dan uh, vindt En dat heeft Rika natuurlijk op haar manier ook. Want ze is een Hollandse gescheiden vrouw. Hollandse vrouw. Ja. Ze is gescheiden van de man. Ze is of niet echt officieel gescheiden. Maar gewoon ze heeft gekozen: ik loop weg. Ik, uh, dit, dit huwelijk is voorbij. Daar komt het op neer. En niet toen al wetend dat ze een uh, leuke Surinaamse jongen zou treffen waar ze zo verliefd op zou worden. En ze vinden elkaar in die eenzaamheid. Dat vonden we zelf ook een heel mooi gegeven. En, want je, want je, je kan nooit precies uitleggen wat maakt de klik tussen twee mensen. En uh, je probeert daar wel naar te zoeken. Mm -hmm. en, uh, en, en bij Aniette uh, in haar boek komt dat natuurlijk ook tot uiting van uh, uh, ja, wat moesten ze ook. Ze waren op elkaar aangewezen. En Rika was zo'n hartelijke vrouw. En hij was vrij stil. Uh, en, en, en verborg zich eigenlijk of uh, ja, hij Blend, hij wilde zo graag blenden in die samenleving en daardoor... Probeerde zich bijna onzichtbaar te maken. Wat vrij moeilijk was. Gezien het feit dat hij er zo anders uitzag dan de rest van de wereld. Ja, hij viel natuurlijk toen op. En hij toen helemaal. Nu zou dat helemaal niet meer zijn. Want gelukkig hebben we nu een veel kleurrijkere samenleving. En valt dat allemaal niet meer op. Maar toen was het echt nog wel een bijzonderheid... om een zwarte man zo op straat te zien. En dat hij werd nagekeken. En dat mensen dingen naar hem... Dat mensen checkten of... Of, of, of hij hem niet af, af, afgaf, afgaf nou, als dat, hij een hand gaf. Was, is, is, je hebt dat geresearched, dit soort, dit soort vormen van uh, Ja, uh, dat, dat is, dit sowieso. En ik was ook, we hadden nu onlangs een voorpremière in Helmond. En uh, toen uh, na, na de vertoning was er een soort uh, Q&A-moment. Uh, nou, gewoon een vraagmoment. En uh, toen maakte zich een, een dame bekend. En dat was... Uh, ze heette Judith. En het is de dochter van Anton de Kom. En dat is ook een Surinaamse man. Een Surinaamse en die, schrijver ook. Ja, een vakbondstrijder. Ja. En uh, heeft ook uiteindelijk in Nooyegamme gezeten. En dat, bij het einde van het verhaal is daar ook de verwarring ontstaan. En uh, zij zei, ja, wat je daar allemaal aan het begin vertelt... nou, het is precies het verhaal van mijn vader. Ik, ik kan al die voorbeelden, heeft hij ook meegemaakt. Mensen die keken of je afgaf. En ze uh, zeiden dat heb je zo goed uh, getroffen. Maar ja, het is eigenlijk niet zoveel niet zo kunst. Want ja, het stond ook al beschreven, hoor. Ik heb wel heel veel research gedaan, maar... Je hoeft niet eens zoveel fantasie te hebben over hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ja, klein... maar soms ook heel gemeen uh, bepaalde discriminerende dingen uh, kunnen gebeuren. En nog niet eens vaak met een hele slechte intentie uh, gebracht. Maar dat het zo kwetsend kan zijn. Uh -huh. Uh -huh. Deze mensen vinden elkaar in hun uh, eenzaamheid en... Uh... En, en de liefde wordt uiteindelijk zo sterk dat ze ook niet meer van elkaar los willen. Dat ze daar een hele hoge prijs voor uh, moeten betalen is evident. Komt er in de geschiedenis ook steeds meer uh, naar boven. En dat geeft natuurlijk enorm veel drama. We gaan even luisteren naar een sleutelfragment uit, uh, uit de film. Uh, waar uh, Willem, de man uh, van Rika, uh, nog één keer probeert om zijn. Vrouw, want ze zijn nog niet gescheiden, over te halen om terug te komen naar, goed, uh, of met, met, naar hem. Hè, nieuw leven te beginnen. Van wie is het? Besef je wel dat je alles kwijtraakt als ik dat wil? Hm? Geen toelagen, geen kinderen, besef je dat? Als je alleen maar gekomen bent om me dat in te wrijven, dan kan je beter weggaan. Nee, daarvoor ben ik niet gekomen, maar... Dit had Wim niet verteld. Ik. Euh, ik heb een post aangeboden gekregen. In Surabaya. Het is een prachtige plaats. Ook aan zee. En ik smeek je, alsjeblieft, ga mee. Ik wil niet dat dit zo gaat. Ik wil de kinderen bij elkaar houden. Onze kinderen. Laten we het nog een keer proberen, daar, ver weg van die ellende hier. Weg van Jans? Ja, dat ook, ja. En je mag je kind meenemen. Ik ben bereid je alles te vergeven. Ik, ik ben bereid je kind te echten en het op te voeden als het mijne. <tied> Ik wou. Is hij de vader? Ja. Maar dit accepteer ik niet. Dit accepteer ik niet. Ik accepteer toch niet dat mijn kinderen onder één dak wonen met, met, met, met, met twee negers. Dit accepteer ik niet. Zo ken ik je weer. Ik maak jou kapot, ja? Slet niemand. Ik maak jou helemaal kapot. Nou, dat lukt hem ook aardig. <laughs> ja. Uiteindelijk, Ricky Kolen hoorden we eh, als Rika, Marcel Hensema als Willem en Sergio Hasselbank. Dat was een heel klein rolletje in dit stukje, maar in de film een stuk groter. Die, eh, die speelt Waldemar. Die eh, die het tafereel eigenlijk de poging van Willem eh, onderbreekt binnenkomt en dan in één keer valt het kwartje bij Willem ook. En dan snapt hij hoe het in elkaar steekt. Um, jij hebt ervoor uh, gekozen, hadden we het al uh, over... om het verhaal min of meer van A tot Z te vertellen. En dan moet je toch allemaal hele belangrijke keuzes maken. Wat vertel je wel en wat vertel je niet... Hoe zorg je ervoor dat de film twee uur wordt en niet twintig uur? <laughs> ja, uh, we hebben wel gekozen voor drie tijdsblokken. Dus uh, om het even uh, snel te zeggen, uh, het, dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten... en uh, dan hun liefdesrelatie uh, ontstaat. Uh, dan komt er een kind en dan, uh, ja, goed, dan krijgen ze ook wel problemen. En daarna gaan we naar 1935. Dat is het moment dat ze vrij succesvol een eigen pensioen begint op Zeekant... Maar, Scheveningen. In Scheveningen. En, uh, uh, maar dan wordt ze ook weer gestraft. omdat ze zich niet houdt aan de bepalingen van Willem, haar eerste man. En ze neemt die kinderen mee naar dat pensioen om, om het ze te laten zien. Want je moet je dus op neutraal terrein alleen haar eigen kinderen mag ontvangen. Ja, want ik, ik, dat vind ik zelf vond ik dat een van de lastigste dingen om duidelijk te maken in film. Hoe leg je uit dat een moeder haar kind maar twee uur per jaar mag zien? Want in de film gaat alles heel snel natuurlijk. En, uh, uh, dus, het, dus de pijn daarvan... en uh, Het is net als dat je twintig jaar in de gevangenis zit of zo. Uh, voordat je even met je ogen geknipperd uh, hebt, zijn ze alweer bevrijd. Maar dit ook. Dit het is ook zo'n zelfde uh, gevoel. Van, uh, uh, dat vonden we wel vrij belangrijk uh, dat dat toch uh, uh, aan de orde kwam. Uh, mm -hmm. En dat ze dan ook nog eens gestraft wordt. Dat één keer niet voldoende is. Maar dat, hè, want dan heeft ze iets gedaan wat niet mag. Nou, dan wordt het één keer per twee jaar om even, uh, even goed het punt duidelijk te maken... Hoe, hoe slecht ze was dat ze tijdens die twee uurtjes haar kind meenam... Uh, ja. naar haar eigen pensioen. Dus ze vervreemd van, ja. van haar kinderen. En dan ze... hebben we nog een laatste periode, en uh, dat is dan de oorlog. Van, uh, negen... ja, en dat is natuurlijk van 1940 tot 1945, dat is dat derde blok in ja. de film. Nou, heb ik me de hele tijd af zitten vragen... Uh... Want, want je gaat toch een beetje meedenken... misschien zelfs wel meeleiden met een lange ei met jou... omdat je gewoon zo'n groot verhaal in een film moet krijgen. Wat is jouw motief geweest om, om die periode oorlog zo... toch best wel zwaar aan te zetten... Uh, terwijl het toch in de eerste instantie eigenlijk een liefdesgeschiedenis is. Ja, dat, dat, uh, dat was eigenlijk voor mij dat ik het heel interessant vond. Van, uh, uh, als je, dus, je bent dus gewone mensen. Je bent een gewoon gezin. Of uh, met je ups en downs die iedereen wel kent. Want nu is het dat ze dus die scheiding hadden en zo. Maar er zullen in andere gezinnen ook dingen hebben gespeeld. En dan ga je besluiten om onderduikers uh, te nemen. En in hun geval vond ik het zo mooi dat ze ook problemen hebben gehad met een dak boven hun hoofd krijgen ze komen ook op straat te staan en dan worden ze geholpen door een uh, uiteindelijk blijkt dat een joodse te zijn, maar die geeft hun dat onderdak. Uh -huh. en later krijgen de Joden het hartstikke zwaar in de oorlog, want dan worden ze gewoon uh, ja zo uh, in de hoek gedreven dat ze geen geen ja dat ze helemaal niet meer weten waar ze moeten blijven en ook opgepakt en met rasja's en alles en ik vond juist dat dat normale uh, uh, mensen overkomt uh, en zo'n ja ik wil zeggen niet een huishouw, want nou lijkt ze een huishouw... maar ze had natuurlijk een, een succesvol pensioen en dat zijn ja pensioen houden ze dan uh, dat ze eigenlijk in dat verzet wordt getrokken... en zo ongenadig wordt gestraft met z'n tweeën. Dat, uh, dat voor, die, ze in... voor die betrokkenheid. Ja, voor die betrokkenheid. En, uh, ja, ja, want dat is ook een onderdeel van hun leven. Daarbij, in het boek, het zit, het zit er al vanaf... Uh, ik denk dat de, zeg maar, als je gaat kijken van hoeveel neemt het uh, in het boek in beslag... dat het ongeveer dezelfde ratio heeft. Want uh, die oorlog doet op een bepaald moment ze intreden. En je kan moeilijk zeggen, nou die laat ik helemaal uh, buiten beschouwing. Ik vond het ook ja. interessant om te laten zien van... hoe gaat zo'n vrouw nou om met een, over een verhoor verhoorscène En die Kees Kaptein is natuurlijk toch een gruwelijke sadistische man geweest. Uh, Annie, nee, zei het die... laatst nog, die dus hun verhoorde. Die... En die dus die mensen eindeloos met het hoofd onder water hield net zo lang totdat ze... Iets wilde bekennen of een naam wilde verraden. van, van, een, van een mede of, of Ja, ze wilden natuurlijk netwerken oprollen. En, uh, en daarom gingen ze, ze. Dus ze dreigden veel. En ze, uh, soms kwam er natuurlijk niks uit. Uh, ik heb bijvoorbeeld het boek. Uh, Kopja, uh, Kopjagers uh, gelezen. Kopjagers. Uh, Kopjagers van. Uh, die van, ja. van, uh, van uh, Ad van Liemt. En toen viel mij op dat al die gevallen. die hij uh, vertelt. Uh, al, he, van die uh, Jodenjagers ook. Uh, dat zoveel mensen die die onderduik gaven... Helemaal, ja, die worden wel even een, een middagje bedreigd... maar komen vaak met de schrik vrij. Uh. Ze worden onder druk gezet, maar daarna zie je toch vaak... dat ze weer naar huis mogen... Een paar uitzonderingen daar gelaten die dan ook in kampvucht belanden. En ook het hele transport meemaken. Maar had gewoon ontzettende pech. En Waldemar daarbij. Uh, Waldemar kwam dan in Neuengammer. En zij dan eerst in uh, langer in Vucht. En uiteindelijk dan in Ravensbrug. Ja. En dan denk je, wat hebben, ze, wat hebben ze gedaan? Ja, mensen laten onderduiken. die uh, Daar zag zij geen kwaad in. Zo zat ze wel in elkaar. Dus, dus wat dat betreft hebben ze in alle opzichten de wind ontzettend tegen gehad. Het is meer dat ik dacht... en uh, Misschien ik niet alleen. Ik kwam dat hier en daar in de kritiek ook wel tegen. Dat ik dacht... Uh, ja, als je dan toch uh, je verhaal um, um, uh, moet vertellen... dan is de kern van het verhaal uiteindelijk toch de liefde tussen twee mensen... die elkaar eigenlijk niet mogen hebben in de eerste instantie. Ja, dat is, dat is waar. En wij, wij gaan nu allemaal de zaal uit. Ja, uh, ik <tied> weet niet hoe andere mensen de zaal uitkomen... maar je bent compleet kapot... He? Ja. Want het loopt ook heel slecht af met beiden, want ze gaan dood. Ja, ja, daarom dat... hebben wij natuurlijk ook zelf wel uh, Waldi uh, in de driehoek geplaatst tussen hun. Is, het kind. Het, het kind Waldi, dat, heet, dat Sonny is de Sonnyboy, want ja. zo wordt hij dus uh, met een koosnaam genoemd. Uh, het boek heet ook Sonnyboy, het verhaal heet zo. Uh, en wij vonden dat hij uh, ook zijn plek moest krijgen in de film. Uh, ook omdat we dachten van uh, hij neemt eigenlijk de fakkel over. Hij, de, de ouders zijn weg, maar het, hun product van liefde hè, is, is er nog. Ja. En dat jongetje gaat het overleven. Die gaat dat redden. Dat, dat hoop ik dat je dat voelt aan het ja. einde van de film. En ik kan er niet. Maar je veel... kan, je mij, kan je mij mijn, mijn worsteling voorstellen? Ja, ik kan Bijvoorbeeld in het, be het begin van de, dan, dan zijn we in Suriname. En dan willen wij eigenlijk het verhaal van, van de achtergrond van deze Waldemar. die, die jongen in dat succesvolle. Uh, milieu in Suriname, waar hij, waar hij leeft, hè? waar, waar, waar zijn, zijn moeder heeft ook bediende in de eerste instantie en zo, voordat ja. ze in armoede. Ja, werd. Je, je, je zou eigenlijk daar wel meer van hebben willen zien. Ja, uh, de ja, van spreken. Ja, ik, ik, ja, dat, ik hunkerde dat, eigenlijk naar de warmte en het zonlicht, niet alleen het gewoon, het, het, het tropische zonlicht, maar ook uh, ja, ik hunkerde een beetje naar het liefdesverhaal, omdat ik, ja. Nou, misschien het, ook wel omdat misschien ik misschien ik niet hem... alles van de oorlog wilde zien. Ja, nou, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar ik, uh, ik kan het dan misschien. Uh, ik, toevallig was ik gisteren met Anniette op pad. En uh, aan haar werd die vraag natuurlijk ook gesteld uh, uh, van, uh, in haar boek. En uh, toen dacht ik, ja, wat, wat, wat, wat zegt ze dat eigenlijk ontzettend goed? Ze zei uh, dat ze in haar onderzoek uh, erachter was gekomen van uh, de mensen die onderduikers in huis uh, namen. Mm. Uh, ze zei van uh, het waren niet de slechtste huwelijken. Uh, van mensen die, uh, die, die die mensen in huis namen. Dat waren goede huwelijken. Want als je uh, veel, uh, als je veel uh, hebt. Uh, uh, je kan veel geven als je veel zelf is afgenomen. En dat uh, uh, mensen konden die liefde eigenlijk ook geven. En dan merk je dat ook daar weer in, uh, zeg maar, na het beslissen van ik neem onderduikers, daar zit ook een stuk liefde in. Alleen dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, anders dan, en, en ook zo'n oorlog, het rare van het verhaal is... dat die oorlog is niet te remmen. Je, je kan hem niet stoppen, de gebeurtenissen kun je niet stoppen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je als filmregisseur denkt... er zijn nogal wat regisseurs mij voorgegaan in Nederland... die de oorlog in beeld hebben gebracht. Je hebt net toevallig een paar titels genoemd. Ja. oorlogswinter, zwart zwartboek, nou, we kunnen... hier kunnen we, soldaat van Oranje, we kunnen er uren mee doorgaan. Ik, nu ik toch aan het indikken ben... Het is niet dat die oorlog niet bestaan heeft, dat ik, da, dat ik daarvoor pleit... maar dat ik me voor kan stellen dat je, keuzes, dat je ja. andere keuzes had gemaakt. Ja, ik, kijk, ik heb er wel, uh, mezelf wel heel goed gerealiseerd... dat dit een, een waargebeurd verhaal is. Uh, dus stel, ik zou al die stappen weglaten. En ik, uh, dan, dan, of versnellen. Versnellen kan ook. Maar dan wil je toch weten, hoe komt zo'n zo man uiteindelijk uh, mm. in, in een kamp en dan op de Capacona. Dat kan je niet zomaar ineens vertellen. Dat bruggetje was al ontzettend lastig om te vertellen. En als je dat niet gaat vertellen, dan heb je dat eindverhaal niet. Dus maar, maar, en ik daar denk daarmee zelf, zeg je ook van want het is een waar gebeurde geschiedenis. Ja, en ik denk zelf, uh, als je. Uh, ik, ik haal het wel een paar, al een paar keer aan, maar met Anne Frank ook. Je gaat uh, Anne Frank een toneelstuk maken, dan zou je willen dat uh, ze niet worden opgepakt aan het eind. Dat, dat verraad, uh, wie dat, dat is trouwens ook altijd nog onbekend gebleven wie dat nou was... Maar uiteindelijk komt er een inval en ze worden opgepakt met alle gevolgen van dien. En ook een maand voordat de oorlog is afgelopen, ja. zijn zij zeg maar, uh, nog vermoord. En uh, dat, dat had ik hier ook natuurlijk wel. Dat ik dacht: je zou zo graag willen dat Waldi zijn een van zijn ouders, beide ouders terugkrijgt. Maar dat kan ik niet vertellen, want dat is niet gebeurd. En uh, dat, dat, dat, uh, daar ga je niet mee aan de haal met die waarheid. Nee, dat, nee. dat is uh, waarom. En ik heb natuurlijk ook gedacht: moet ik dat erin doen? Of dat. Maar je kan daar ook niet te snel zijn, want dan denk je, huh, wat doen ze daar nou weer? Ja, ineens? goed, maar misschien. Ja. Uh, okay, ik, ja. ik, ik, ik, bijvoorbeeld, ik ben. Uh, nu krijg ik een, een bericht binnen van iemand die uh, is 74, ja. die is gistermiddag naar de film geweest. samen ja. met een vriend van 56 en zijn buurman, haar buurman van 91, dus een heel divers gezelschap. Ja. We hebben aan de stoel genageld gezeten tot de laatste minuut. Mooi dicht bij het boek gebleven. Jammer dat ik vandaag op internet moest lezen... dat de film een hoog maxgehalte heeft. Het zou zomaar een verhaal van nu kunnen zijn. Mooi werk, schrijft Truus Kolen. Uh, trek je die kritiek eigenlijk aan... die in de kranten en uh, op het internet uh, verschijnen? Uh, nou ja, ik vind het leuker om... ik uh, zou het leuk vinden als er waarderende woorden komen. Maar uh, uh, ja, ik, trek ik het me aan. Want het wordt wel een beetje stevig aangepakt, toch? In de kritiek. Uh... Nou ja, ja ik, ik, uh, dat, dat is natuurlijk de mening dan van die kranten. En inderdaad, er is, is er niet maar één die het uh, behoorlijk uh, aanpakt. Maar ik krijg uh, gelukkig ook andere berichten. Anders zou ik uh, misschien zelfs nu in een hoekje zitten. <lacht> uh, dus, uh, en daar hou ik me dan maar aan vast. Uh, ik, heb ik heb zeg maar ja, een paar jaar aan die film gewerkt. En uh, uh, ik, ik, ik, ik heb dat ook eigenlijk uh, gedaan. Uh, dat ik dacht, zo doe ik het op de juiste manier... zoals ik vind dat het moet worden. Tuurlijk, ja. en, uh, en ik kan dan niet iedereen uh, misschien tevreden houden. En er komen zoveel mensen naar me toe die zo ontroerd zijn. Nou, deze mevrouw die dit schrijft, ik ben er heel blij mee. En dit is ook wat ik ervaar als bij de voorpremières... dat er zoveel mensen naar mij toe komen die zeggen... mevrouw, wat heeft u een mooie film gemaakt en het boek was al mooi. Maar dit is ook... en ja daar hou ik me dan maar aan vast. Ja. Het zijn meningen, net dus ook die meningen van de, de, het publiek dat komt kijken. Uh, en dat zijn er al heel veel geweest... omdat ik al best veel voorpremières heb bezocht... en, en dan dus de reacties heb kunnen optekenen. En daar, en daar hou je jezelf en daar mee? Hou ik, ja, want anders dan... Uh, ja, tuurlijk, je, je leest het dan en dan denk je... Goh, ik, had, ik had wel wat leukers willen lezen, maar ja... Dat, uh, en ik zal niet zeggen dat ik het leuk vind, maar uh, ja... Er Ik, was één zin die, die blijft een beetje boven de film hangen. Of, of er was een soort mantra uh, klinkt die steeds door. En dat is het water is mijn beste vriend. Dat, dat, dat, dat, dat zegt Waldemar Nots uh, heel expliciet in de film. En dat is ook een rode draad die, die, die weer terugkomt in de film. Omdat hij uiteindelijk ook... Ja, zijn, zijn nare lot in, in zee vindt. Ja, dat, dat is een, een, een zin die zeg maar beschrijvend gebruikt. Dus niet als dialoogzin natuurlijk. Omdat ze zegt dat water was zijn vriend. En ik vond dat zelf heel mooi. Ook misschien door mijn achtergrond... dat mijn vader ook zo gek was op het water... en hij ondanks dat toch verdronken is. En uh, ja, ik heb daar helemaal geen kwaad in gezien... om, daar, uh, om dat in een dialoog te verwerken... Uh, uh, en als mensen daar vallen, dan denk Mag ik... Wacht uh, jij refereert ja. nu aan iets dat er iemand overgevallen is. Ik nou ja, was omdat, niet omdat overge... jij zei van... Uh, de, de kritiek? Dat zo uh, boven allerlei... Uh... Nee, het komt terug in ja. de film. Het ja. komt terug in de oh, film. Oh, okay. nou, dus, uh, oké. Uh, het komt dan terug in de film. Dus ik heb dat eigenlijk uh, uh, met een bepaalde intentie gedaan... En, en zeker niet mensen willen ergeren daarmee. <laughs> en... Um, en hun... Maar je zegt net, intentie gedaan, het is voor mij eigenlijk een hele belangrijke zin... omdat het refereert aan mijn eigen geschiedenis. Nou, ik, vind, ik, vind, ik vond het in het boek sowieso een mooie zin. Maar ik moet wel even uitleggen, dus nogmaals... dat Anniette dat niet uit iemands mond laat komen... maar gewoon meer beschrijvend ja. zegt. Ja. En, uh, en ik dacht, ja, dat kan zo... zo ten eerste zegt dat kind het van als die moeder wordt boos... die zegt je mag niet meer in die rivier zwemmen als je nou verdrinkt. En dan zegt hij, ik verdrink niet mama, het water is mijn vriend. En ik zag daar geen kwaad in. En, uh, en daarna is er veel later in de film bij de volwassen walde een. Uh, ja, ook een prachtige scène waarin... Uh, tenminste, dat vond ik een hele heftige scène... waarin hij dan onder water wordt geduwd door die Kees Kaptein... Om, om ook in, tijdens een verhoor. En dan wordt die uh, Kees uh, boos dat het, uh, dat het helemaal geen effect op hem heeft. En dan herhaalt hij die zin. Hij roept hem niet uit, hij zegt hem heel gewoon. Mm. En uh, grappig genoeg, want ik uh, heb dat dus wel teruggelezen in uh, de Volkskrant... dat die man zich daar uh, uh, dat viel Zat ik dus laatst naar Tara Banks te kijken maandag en, uh, en daar zegt ze light is your best friend en dat is dezelfde soort zin en ze zegt tegen die meisjes light is your friend light, light is your best friend ze zegt dus, licht is je vriend ja. je beste vriend denk ik het is dezelfde zin behalve heb ik het woord licht zou je kunnen vervangen door water en zo idioot is hij dus niet, dat wou ja, ik maar ik, zeggen. Je, je, ja. Nou ja. goed, Nu heb je, je zoete vraagje ja, genomen ja. op de Volkskrant recensent. Maar wat mij er nou aan boeit is, ja. is, is, is dat jij als een soort klein monumentje... misschien wel een monumentje voor je vader... die geschiedenis een plek geeft in die film... Ja, ik vind dat zelf, uh, vond ik vond het een ontzettend uh, mooie lijn in het boek. Uh, dat uh, Waldemar wordt neergezet in het begin al als een zwemmer. Ik geloof zelfs dat het de eerste zin van het boek is. Waldemar was Hij een zwemmer. Hij zwemt als ware ook bij onze zaal binnen. Ja, hè? en dat hebben we natuurlijk daarom ook aan het begin uh, geplaatst. De ja. scène die Anniette in haar eerste hoofdstuk beschrijft. En uh, hoe wrang is het dan dat als je dus voor je leven moet uh, vechten uh, op zo'n Capacona... die wordt beschoten door Engelse uh, ja, door de, uh, ja door de Engelse vliegtuigen. Ja, de, ja. De Engelse vliegtuigen. Abyssiefelijk inderdaad. Ja. Dus ze denken, nou, nu, komen, nu worden we bevrijd. En iedereen voelt het einde van de oorlog is in, in zicht. Het was 3 mei. En dan denk ik van... Uh, en hij, hij, hij zwemt naar de kust. Ja, hij zwemt naar de kust. En uh, hoe, hoe ontzettend uh, mooie lijn is dat... als je dat in dat hele verhaal van die twee mensen kan pakken. En, uh, ik heb Meer daar... kun je bijna niet hebben, zou je zeggen. Hè? Want uiteindelijk... Uiteindelijk sneuvelt hij met, met, met de bevrijding in, in, in, in zicht. Ja, dus, dus, uh, dus hij haalt uh, wel de kustlijn. En dat is natuurlijk voor... Uh uh, dat is natuurlijk heel frang. maar dat komt natuurlijk die oorlog, dat was de waanzin ten top natuurlijk. En helemaal dat einde. Dat je eigenlijk denkt van uh, uh, daar was zoveel uh, chaos uh, bezig. Ze, ze waren al aan het onderhandelen over de vrede. Uh, de vuur was al had al zelfmoord gepleegd. Uh, de geallieerden wilden natuurlijk die mensen enorm onder druk zetten. Uh, uh, want het is ook vrij onduidelijk waarom dat schip werd aangevallen. Omdat uh, eigenlijk zou je bijna kunnen denken dat hadden ze moeten weten. Maar mm. op een of andere manier was het dus niet goed doorgegeven, dat daar dus 7000 uh, concentratiekampgevangenen ja. op zaten. En uh, ja, dan is het heel tragisch dat je eigenlijk door, je, door de goede, dus de, de geallieerden, wordt uh, beschoten en, en dat dat schip vlamvat en dat er eigenlijk de grootste scheepramp ja. plaatsvindt... Uh, die nog groter dan de Capacona, dan, dan, uh, dan de Titanic. Ja, was. Oh, dan, dan, wordt hij gered, dan wordt hij gered door zijn zwemkracht. Want ja. nog steeds kan hij goed zwemmen. Uiteindelijk haalt hij het niet omdat hij door twee ja, kindsoldaten... zou je wel kunnen zeggen, van, van de Duitse kant... alsnog uh, doodgeschoten wordt. Uh, dat is groot drama... En dan staat er in de aftiteling um, dat Waldi, uh, de jonge Boy eigenlijk niet heeft begrepen hoe zijn vader zo aan een einde kon komen... terwijl hij altijd zo'n goede zwemmer was. En dat is een vraag die iedereen bezighoudt als er iemand verdrinkt... terwijl hij zo'n goede zwemmer ja. is. Ja. En want je hebt dat ook niet voor niets dan op de aftiteling zo gezet. Ik bedoel... Ja, we zaten natuurlijk wel met, het, uh, met hoe we dat moesten de vertellen. De afloop. Uh, uh, omdat uh, als je het helemaal conform het boek bijna zou doen, dan zou je, uh, zou je het niet eens hebben moeten laten zien. Maar nee. omdat we natuurlijk in dat boek weten wat er gebeurd is. Uh, en Aniette ook uh, zelfs ik meen in haar laatste hoofdstuk, maar daar wil ik van af zijn. Uit de doeken doet hoe zij achter dit verhaal is gekomen. Namelijk doordat ze naar Suriname is gegaan en met een Zoon van Anton de Kom, dat was ook een zwarte man. Die leek heel erg op Waldemar. En uh, er waren maar vijf zwarte mensen in uh, heel dat Nooigammen waar 14.000 gevangenen waren. En dus die vielen op. En daarom had Waldemar ook een iets betere positie gekregen. omdat hij exotisch was. En de Duitsers kenden niet, die hadden niet veel. die hadden geloof ik geen koloniën zelf. En die vonden dat allemaal best wel exotisch ook. Uh, het zijn natuurlijk atletische mensen, daar hadden ze al sowieso wat mee. En, uh, maar om een lang verhaal. Dus, dus Anniete uh, praat met die, uh, met die zoon van Anton de Kom in dat uh, Suriname. Dit staat trouwens ook gewoon in haar boek. Ja. Uh, maar mensen vergeten dit vaak. Mensen uh, hebben dat nee, niet je helemaal meer paraat. Je eigen, uh, als, je, als je het leest, heb je, onthoud je allemaal je eigen, je eigen ding. En, toen, en, en zij, uh, toen heeft die zoon eigenlijk gezegd: Ja, er kwam op een gegeven moment iemand naar ons toe. En die vertelde dat ze onze vader eigenlijk hadden zien zwemmen en ook de kust uh, zien bereiken. Maar uh, ja, hij werd toen net. Op, net op het allerlaatste moment uh, neergeschoten door kindsoldaten. En, maar dat was ons vader niet, want wij weten inmiddels... dat heeft ook nog heel lang geduurd, maar ze zijn, waren al te weten gekomen... waar Anton de Kom dan wel was overleden, ja. namelijk in Sant Borstel, een buitenkamp van Neugamme. Dus dat, ja. was, dat was op zich... Had, dat was had, al eerder, had dat plaatsgevonden. Had ook iets eerder plaatsgevonden, dus hij kon dat niet zijn. En, uh, en zo heeft Aniette eigenlijk door deductie, eigenlijk ook omdat hij een zwemmer was. Maar, jij, maar, maar waar mij om gaat, jij accentueert het... En dat doe, je, dat doe je, omdat, omdat je omdat je ons iets over je vader wilt ja, vertellen. Misschien wel, maar ik, ik, ik was niet zozeer bezig met... Uh, ik ga nu het verhaal over mijn vader vertellen. Maar dat was wel uh, op Maar de, die vraag die, ja, vraag die de jonge Walt ja, zich stelt. Ja. Hoe kan een man verdrinken die ze goed kan ja, zwemmen? Ja, dat, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mijn vader die konden ze ook, uh, on, die had ontzettend veel met dat water. Kon ook ontzettend goed zwemmen. Had zelfs een, een, een, een, een, een reddingsvest om en toch uh, ging hij... was een groot zeiler, was een een nou goed, goed, groot, maar een goede, een goede zeiler en, uh, en toch uh, gaat hij op een dag uh, zeilen... en uh, komt niet terug op tijd, of althans uh, zo, zo, het werd zo laat dat we ongerust werden... En nadat de uh, politie is gaan zoeken in dat donker op dat uh, meer, bleek uh, mijn vader dus uh, verdronken te zijn. En ik was daar ook op zich Jorland bij. was je uh, toen? Ik was toen dertien. Dus eigenlijk de leeftijd min of meer die Waldi ook had toen zijn ja. ouders verdwenen. En, en hij was ietsje ouder toen de oorlog ook afliep. Maar toen ze uit zijn leven werden gerukt... Ja. Maar doen. in ieder geval cruciale jaren in ja. de ontwikkeling, zoals ja, ze dan als, zeggen. Ja, en ik heb dat zelf uh, uh, wel tijdens het schrijven mij gerealiseerd. Als je zo'n film eenmaal gaat draaien... Tuurlijk, als je die scènes opneemt, zie je er wel tegenop. Je ziet altijd tegen water scènes op. Het zijn de lastigste om te... Hè, maar je praktisch hebt, alleen, ja, alleen Ja, praktisch, ook. want je hebt duikers nodig. Uh, je vraagt heel veel... Van van de acteurs. Het was uh, echt enorm zwaar voor Sergio. Hij had heel goed leren zwemmen. Er waren, hij had ook een, een soort... Uh, ja, zo'n zo ding aan onder zijn uh, kampkleding. Uh, zo'n zo uh, zo duikerspak of zo dat, van dat goede materiaal. Maar dan nog vraag je enorm veel uh, van iemand... Uh, om dat maar te doen voor de Kamer. Het moet over en nog een keer en dan dit en dan dat. En het, wo het wordt toch ook gewoon koud. Ook ja. al hadden we net een uh, hittegolf gehad... Uh, ja, toch in dat water dobberen. Uiteindelijk koel je af. En maar, uh, maar, maar emotioneel dat, zag je ja, ook tegenop, ja. neem ik aan. Ja, dat, dat, dat, uh, uh, en dat, dat verhaal van Wal, zeg maar waarom het me in de eerste instantie heel erg triggerde... sowieso, was dat ik dacht, god, die zwemmer en, en dat verdrinken. En dat uh, uh, ja, voor je leven zwemmen, uh, dat, dat, uh, dat waren wel dingen die, uh, die bij mij een soort uh, ja, herkenning... dan hoef je niet de oorlog te hebben meegemaakt, nee. want die heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Mijn ouders wel, als kind dan, maar uh, ja. net zo, die waren iets ouder, ietsje jonger dan uh, Waldi. maar uh, ja, ook rond die tijd uh, geboren en uh, speelt ja. dat? Speelt die? Speelt dat? Ja, ik maak nu een hele grote sprong, hè, Maar speelt die geschiedenis van dat je vader op zo'n leeftijd, uh, ja, in één keer, ja, weg is, uh, dood is, uh, speelt dat eigenlijk nou nog een rol in? in de verhalen die jij ons vertelt. Want jij vertelt ons hele verschillende verhalen. Je <laughs> vertelt ons Pietje Bel, je vertelt ons Kruimeltje... je vertelt ons Sonny Boy. Um... Jee, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Want, uh, ja, ja, we waren met, altijd de moeilijkste uh, vraag ja. tot laatst. <laughs> ik vind zelf, uh, met, met, uh, de, als je zegt, zit er nou een rode draad in die verhalen... dan, dan moet ik wel zeggen dat uh, hun, de karakters van die hoofdpersonen... zowel van Kruimeltje als Pietje Bel... dat zijn natuurlijk vrij... Uh, uh, het zijn kinderen met pit. En, en dat is Rika ook. Die heeft een, dat is dan een, een vrouw, maar die heeft een enorme... Vrijheidsdrang ze, Vrijheidsdrang en ze, ze buigt niet voor gezag. Als je ga, tegen haar gaat zeggen, doe het zus, dan doet ze het. Precies andersom. Omdat maar is dit dan ook, hebben we het dan ook over Maria Peters zelf? Uh, misschien wel, want ik, heb er wel, ik ben vrij, uh, vrij braaf, uh, netjes opgevoed. Maar ik heb daar wel een hang naar. En uh, mijn eigen man komt veel meer uit een gezin... waar dat ook uh, aan de orde van de dag was. Die, die, uh, die hadden ook altijd toestanden met, uh, met het leger ingaan. En hele mooie verhalen over. En ja, ik heb daar een hang naar. Ik ben niet voor niks op mijn te hebben gevallen. En je bent ook heel erg. Eigenwijs, ik bedoel, je, je, je wil alles zelf doen. Je wil alles zelf controleren. Uh, Is dat zo? Ja, dat hoor ik. <laughs> uh, nou, je alles zelf doen. Ik je kan hebt echt geen camera doen. Nee, je maar ik bedoel, je, zelf... zit, je, je ja. bent heel perfectionistisch en je wil alles onder controle houden. En je bent daar heel eigenzinnig in. Van, als je iets in je hoofd hebt dat het zo moet, dan gaat dat ook wel zo gebeuren? Nou, ik denk dat dat leer je wel als je natuurlijk uh, regisseert. Dan uh, moeten zoveel mensen uh, meedoen, ja, meewerken. En dat is juist ook weer het leuke van filmen. Aan het beeld wat, wat jij zelf dan hebt. Want ja, jij doet de regie. Dus jij bent artistiek verantwoordelijk voor wat, uh, wat er te zien is. En of dat nou de keuze is van de acteurs of uh, ook locaties. Tuurlijk heb je een heel team die meehelpt. Ik, ik, ik kan geen kleding uh, op iemand, uh -huh. aan iemand... Uh, daar dat, dat heb je allemaal kostuumdesigners en weet ik veel wat allemaal voor. Gelukkig. En, uh, maar natuurlijk uh, moet je dan wel uh, goed weten zelf wat je wil. Want je moet zoveel beslissingen per dag nemen. En als je dan zegt, ja, word je perfectionistisch? is is misschien ook angst. Dat je denkt, ze gaan me zo direct al die vragen stellen. Ik moet het weten. Ja. En daarom ga je ook goed research doen. En, en, en uh, ook veel fotoboeken hebben we bekeken. Dus uh, dat heeft wel mee te maken. We, we, we zetten zo meteen de landing in van deze uitzending. Maar ik wil eigenlijk op de valreep toch nog eens even weten... Van, dit is een, een moordend proces geweest. We hebben, Dave, jouw man, heeft ons verteld, uh, tevens producent uh, van de film, dat jij niet één dag vakantie hebt gehad <laughs> in de afgelopen jaren. En dat het een hele zware druk gaf bij jouzelf, uh, misschien in de eerste plaats, hier en daar ook zelfs wel op het huwelijk, zonder dat dat expliciet in detail is getreden. Maar kortom, het is zwaar. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, even helemaal geen veel meer. Maar toch heb ik me vaag heb ik, um, bellen horen rinkelen... dat je weer iets bent aan het doen. Is dat zo? Uh, nou, wat je zegt klopt. Ik heb nu wel even iets van... Uh, even helemaal niks helemaal meer, niets meer. Maar ik wil wel weer heel graag gaan schrijven. Heb je, en... heb je iets in de handen al? Uh, ga je iets maken? Ja, Kun je ons ga... iets vertellen? Nou, ik heb, ik heb een paar potjes op het vuur staan. Dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Want dan moet ik eerst uitonderhandeld zijn met uh, auteurs geld. en geld. En, ja. uh, dus de, uh, dat vind ik moeilijk. Maar we gaan sowieso, en dat vind ik ook hartstikke leuk... Uh, uh, weer een Carrie film uh, maken. Razend. Dat gaat Dave doen. En uh, daar is al een heel mooi script van. Maar ik ga daar ook nog een beetje naar kijken. En dan, dan een beetje kijken of ik daar nog... Uh, ja, dus en er ik, komt ik, wel ja, een grote film Er komt aan, vast maar... wel weer, maar nu even niet. Nu even niet. Nee. Nou, ik, ik hoop dat het een heel mooi weekend voor je wordt... waarin je niets dan mooie cijfers binnenkrijgt. Uh, ik, ga jij iets op je tegel zetten? Dan ga ik zeggen dat twee dingen zo meteen eraan komt... na acht uur met Margreet Reintjes. En dan gaat het over de, de kunst van de State of the Union... die Obama afgelopen nacht uitsprak. En waarom zou de EO niet hoeven te fuseren met andere omroepen... Ook een interessant onderwerp, zometeen na acht uur. Wat gaat Maria op haar, meneer Peters, de regisseur, op haar tegel zetten? Mag ik het al zeggen? Ja. Morgen is vandaag gisteren. Ja, dat is Hele een... toepasselijke voor vandaag. Dat kan je wel zeggen, ja. <lacht> we bellen dat maandag, ook ja, ja, Maandag ja. krijgen we de cijfers, toch? Keiharde cijfers. Ja. Dank je wel voor ja. je komst. Graag gedaan. Dank, mevrouw Peters. Dit was aflevering 2224. Bezoek onze website radiokunstof.nl. Tot morgen. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Laat je uitnodigen door vele topwerkgevers bij jou in de buurt.